Levy van Ek met het NOS Journaal. Eindhoven Airport kampt met een storing in het bagagesysteem. Daardoor hebben sommige passagiers hun vlucht gemist... en ook zijn er vliegtuigen vertrokken waarbij niet alle bagage is meegegaan. Alle koffers moeten nu handmatig worden ingecheckt. Afgelopen donderdag was er op Eindhoven Airport ook al een storing bij de bagagebanden. Daardoor waren veel vluchten vertraagd. Vandaag is dat nog niet het geval. In Sydney heeft een man op straat willekeurige voorbijgangers aangevallen met een mes. Eén vrouw raakte gewond aan haar rug, ze is buiten levensgevaar. Voor zijn aanval doodde hij een vrouw in een huis. Australische media melden dat de verdachte een man van 21 is met psychiatrische problemen. Hij was een bekende van de politie. De zaak wordt niet behandeld als terrorisme. Omstanders wisten de man te overmeesteren waarna de politie hem kon arresteren.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 You yeah. know? Zet je vrouw, je vrouw, wat zou je doen als ik je trouw ben? Als ik ben neer, me neer, neer dan zal ik op mijn allemaal. Als ik jou zie gaan met je jasje aan helpen, als je ogenzee, dan verang ik naar de maat en steef. Daarom wil ik aan door een stille aan staan. Hier in met jou. En als het ja. maandje even wet zal gaan ik start, geef je aan. Dan praat ik even naar mijn moes, in. Dan zal ik vragen wat ik wil. Dan zal ik zachtjes zeggen ja. U hoort de muziek van de Silvera's. tezamen met de Spelbrekers. Met Zeg Juffrouw, Hé hey Juffrouw. En daarvoor Max van Praag met Als de Klok van Arnhem Muiden. En de volgende artiest is Theo Diepenbrok. Zijn echte naam is. Theo Piepenbrok, dat was dat. Hij is geboren in Mook op 22 december 1932. En overleden in Grave op 25 mei 2018. Was een zanger van het Nederlandse lied. Hij begon zijn carrière in de jaren 50. En hij stond geruime tijd onder contract bij platenmaatschappij Telstar. Van natuurlijk niemand minder dan Johnny Hoes. En Diepenbrok was een zanger, accordionist en bandleider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 Zijn een droom wel een spijt. Eens moet die waar kunnen zijn. Kijk dus niet meer achterom. Geef mij je hand. En kom. Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag. Elke nacht. Wat je maar wilt, ja dat geeft. Wil ik allemaal graag voor je toe. For t referred to you said, Ni 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zojuist hoor u Fransje met Mama Nooit zal ik je vergeten. En daarvoor de Osta-meisjes met Op een Zomermiddag. En de volgende band had een hit met Het Ding in 1950. Een Nederlandse versie van de Amerikaanse The Thing van Charles Green. Met diverse stunts werd het mysterie van Het Ding nu precies wat het precies kon zijn levend gehouden. De Nederlandse tekst was van Dico van der Meer en Jan de Klerk... Ik zag een knap van hem, die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knap van hem, die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter dan, En pendelde ermee naar huis en gaf me aan mevrouw. Die kreeg het op de zenuwen en riep uit en vlug. Ze smeren nou met die, en komt nooit meer terug.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 Toen ging ik naar de voddeman en zei ze, kijk eens hier, ik heb hier heel mooi voor jou verpakt, dit bakpapier. Maar weet je wat die voddeman deed? Die zei, pak uit die kok, maar nou wel eens zag hij niet, of hij ging op de loop. Oh, maar nou wel zag hij niet, of hij ging op de loop. Zo was ik veertig jaren lang in weer en wint of sjouw. maar waar ik met mijn post kwam, geen mens die al. De einde raad nam ik een besluit en ging naar Rome Jan. Die schrok zich van die, en brulde niks ervan. O, oh, die schrok zich van, oh, van die, en brulde niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Is nou voor en mij, dat staat de moraal. Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de brand met Blijf altijd Avanzon, je raakt er nooit meer kwijt. Blijf altijd altijd om, je raakt er nooit meer kwijt. Blijf altijd Avanzon, je raakt er nooit meer kwijt.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 Wacht ons verheven, kan het leven je leven? Een avond vol over plezier. beetje van Frietje, daar hoor je een liedje, je danst daar een bal zijn, je bent vochtend. Je zorgen vergeet je bij Frietje een beetje, en voelt je daar steeds weer in je element. Er wordt vaak geklonken en heel veel gedronken, bij Frietje is altijd kwartier. Met het was opgeheven, kan het leven je leven, een avond vol te plezier. КОНЕЦ Namo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 De kat van Ome Willem is op reis. gereisd Waar ging die dan naar hey! Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest Parijs geweest, is Parijs geweest. geweest Zodat die nou alleen maar Franse kranten leest Bonjour en vous vous Hij heeft zoiets elegants Hij geeft kopjes op zijn vran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 Beest, op reis geweest. De, de kant van ome Willem is op prijs geweest. Waar ging die dan naartoe? Hij hey! is voor 7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 de kleine burgerman, die doodgewone man met een confectiepakje De man die niks verdragen kan, blijft altijd onder Jan. Zo'n hongerlijen, zenuwlijen van een kleine man.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 Wie snakt dan naar zo'n baan? Zo kreeg je het gedaan. Voor twee tientjes al ze kiezen uit ze kaken laten slaan. Dat is de kleine man, de kleine burgerman. Die doodgewone man met een convectiepakkie aan. Zo'n man met zo'n achttien gulden C en A'tje aan. Zo'n hongerleier, minimumleier van een kleine man.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 De kleine burgerman Die doodgewone man Met een confectiepakje aan Zo'n man met zo'n afgesleten Dallas dekker aan Zo'n hongerleier Senuweleier van een kleine man Jij bent mijn zonneschijn Ik wil steeds bij je zijn Michaela. Door de nacht langs zag een vogel lief.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 In pas zijn, Ze zwerft overal met me mee, gideen. De VCC-man bracht hem mee uit het binnenland van Orukwijn. Maar de kapitein zei zeer verstoord: Ik wil geen vrouwen bij mijn hein aan boord. Verstop er maar in de kajuit. Maar in mot, die griet eruit. Orukwijn. Oorlog overal met me mee, de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 Lijn is in passe, orchidee. Orchidee. Ze zwerft overal met me mee. Orchidee. Orchidee. En ja, dat was Doris met de Orchidee. En tot zover ook deze uitzending.